Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen nog eens drie noodlocaties bij waar asielzoekers terecht kunnen. In Alkmaar, Vendraai en de regio Rotterdam moeten van het demissionaire kabinet die opvanglocaties komen. Eerder werden Gorkum en Enschede ook al aangewezen. Het gaat volgens de staatssecretaris om een noodsituatie. Voor het eind van het jaar zijn er 2000 extra plekken nodig... Het is al maanden druk op verschillende opvanglocaties. Komt doordat mensen niet doorstromen naar hun woning. Maar ook zijn er meer asielzoekers bijgekomen, onder andere uit Afghanistan. De Tweede Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag over het formatieakkoord. Er was gisteravond eindelijk witte rook bij de onderhandelaars. De plannen worden vandaag nog eens doorgenomen met hun partijgenoten. En als iedereen het ermee eens is, wordt het morgen officieel gepresenteerd. Viroloog en OMT-lid Koopmans is klaar met de bedreigingen die ze krijgt en roept het OM op om er wat tegen te doen. Gisteravond deelde ze er eentje op Twitter en die was niet bepaald vriendelijk. Je krijgt het aan de lopende band, maar dit, dit was extreem. En uh, er wordt veel over gesproken, maar dit is heel gewoon voor heel veel mensen. En dat vind ik uh, ja, dat, dat, eigenlijk dat dat moet stoppen. Ze wil dat er snel wordt opgetreden tegen online haat. En het lijkt zo makkelijk. Je doet een product in je mandje, klikt op betalen en de volgende dag... Heb je spullen in huis? Maar voor blinde mensen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Die zijn afhankelijk van een programma dat teksten van het computerscherm voorleest. Maar dat werkt niet altijd even goed. Deze onderzoeker heeft het uitgeprobeerd op de 15 grootste Nederlandse webshops. En daar kwam uit dat er met meer dan deel van de websites... geen bestelling kan worden gedaan door iemand die blind is of alleen een toetsenbord gebruikt. Bram is volledig blind en hij maakt het ook mee. Het komt echt voor dat ik soms op een website zit en ik wil iets bestellen of ik wil iets doen. En dan kom ik gewoon niet uit zonder uh, in de onderliggende programmeercode te vroeten. En dan, uh, dan lukt het misschien wel als ik daar zin in heb. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik, uh, zou ik daar niet uitkomen. Volgens onderzoekers zou het een standaard onderdeel moeten zijn van de opleiding voor programmeurs. Websites toegankelijk maken voor iedereen. Het weer bewolkt, maar het is wel droog bij 9 of 10 graden. En morgen net zoiets. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 To be. she said, "Baby, can't you see?" Stop Goedemorgen. Want uh, het, uh, ik denk, laten we dat eens dus eventjes mooi bij de horens pakken... door een wat, uh, wat begint met iets met auto's. Maar ja, dat, uh, dat laat zich natuurlijk raden hè, van afgelopen zondag. Nou, de, ja, ik neem aan dat Hans hier... Goedemorgen, luisteraars. Ja, uitvoerig goedemorgen. op uh, terug zal komen. Dat, dat, dat gaat wel gebeuren, neem ik aan. Dus laten we hem niet uh, te veel gras voor de, voor de voeten 44 wegmaaien. wegmaaien ja. Maar dat het spectaculair was, daar gaat Hans dadelijk over... Uitweiden. Ja, maar hoe heb jij het uh, beleefd? Nou, ik moet zeggen, ik kan het uh, door mijn KPN-abonnement uh, niet ontvangen. Dus Ach. ik heb uh, de laatste minuten uh, op het live gedeelte van de Telegraaf-site kunnen kijken. Ja. En daar gaat dan van paar seconden tot paar seconden krijg je een update. Hmm. Dus uiteindelijk uh, zei het in uh, uh, niet in beeldtechnische zin wel meegekregen dat hij alsnog in die uh, toverende laatste ronde de race won, maar goed, nogmaals, Hans uh, gaat daarover ongetwijfeld uitweiden dadelijk. Ja, ja helemaal duidelijk. Dus, dus uh, uh, uh, ja, we missen alleen uh, dokter Anders uh, Gerardus Alfonsus Maria Loogman nog, maar ik, ik heb alle vermoeden dat hij, dat hij onderweg is. Zou je denken? Dus, ja, hier ja, hebben geen afmeldingen gehad. Dus, uh, nee, zo... nee ik, ik denk ook dat hij eraan komt, maar ja. we gaan het zien. Wel aangeschoven inmiddels is uh, goedemorgen, luisteraars, heer ja. Tino Stuy. Ja, goedemorgen, heer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben even bezig met de koffie. Ja, nou dan, ja, ga, ik dan, dan ga ik dus. Ja, ga, he, ja. ik, ga ik daar ja. nu verder mee? Dan kunnen jullie even verder, jongens. Muziek ik. dan maar, of niet? Nou, het kan. Ik bedoel. Uh, oh nee, ik dacht dat je. Ik denk, ja, ik weet niet of Tino ook nog iets uh, bijzonders uh, te melden heeft ik over. Heb heel veel bijzonders te melden, maar ik heb je net uitgelegd met de koffie bezig ben ja. Oh, nou, dat nou, nou, vind ik ja. ook heel belangrijk. Ja. ja. Nou, ja, ik wil het ook nog uh, even nee, overnemen. Even keer, nee. Nou, wat ook <laughs> belangrijk is voor een aantal uh, bewoners in ons fijne Zandvoort, is dat ik uh, tegenover de brandweerkazerne ja. zie aan de twee uh, naar het schijnt inmiddels opgeleverde. Flatgebouw complex op het einde van het park. Ja, zie ik uh, voorzichtig nu uh, s'avonds, wat de verlichting verschijnt. Ik moet zeggen dat is wel een heel vrolijk gezicht. Kraker. De buurt weer. Krakers. Nou, ja, zouden, nemen die ook een eigen kerstverlichting mee, krakers? Ja, je krakers. weet het niet. Kan wel. Kan wel goed Ja, dan. nee, dan zijn het waarschijnlijk <laughs> toch krakers. Als je ja. toch gaat <laughs> Ja, het ziet er gezellig uit. Ja. Ik wens alle mensen heel veel plezier in hun nieuwe woning daar. Ja, eh, ik, ik heb begrepen dat daar ook de foto gemaakt is van de lijstrekkers eh, van het eh, CDA in Zandvoort. Want dat is daar beneden gemaakt. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, nou kom maar ja. ja, Ja, en daar waar de, het ene complex uh, nieuw is opgeleverd... dreigt het andere complex uit uh, 1950 of 51, als ik me niet vergis, aan het Vavosjeplein. Gesloopt te worden, tenminste ik neem aan dat ik niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Ik ja, zie wel, inmiddels, help me even. Uh, op, de, uh, op het plein waar Naki staat, op de rotonde. Oh, op het gebouw daar. Uh, de sterfvlek? Nee, toch? Nee, nee, de nee, nee, nee, nee. Het is dat. dat... Het, het rotondeplein met het uh, zwaar. Waar ze, uh, het tegenover het casino moet ik ja. ja. daar zeggen. Daar is inmiddels een aantal ramen dichtgespijkerd. Ja, oh, dat is niet Dat zijn die woningen als je het badhuisplein opkomt. Ja, en dan ja, rechts, ja, ja. Die, die woningen. Hey, en hebben jullie het nieuwe filmpje van uh, Sanford Marketing al gezien? ze. Uh, oh, het is een grappig filmpje, zeg gemaakt Ik zag het net. Waarin je ziet dat het nummer 33, het, het, het, het, uh, het woord met nummer 33, weggehaald wordt door een aantal verkeerde Goedemorgen. Nee. Goedemorgen, oh. Goedemorgen, Goedemorgen! Goedemorgen. Goedemorgen, hey. jongens. Ik kom net van de sportschool. Je komt nou, van ja, de sportschool. Ja. ja, ja. ja. <coughs> Ja, dat ja. kan gebeuren hè. Sporten. Maar je ziet er wel, wel, wel ja. onwaarschijnlijk fit uit. Hè? Nou zeker, uh, ben je van de gewichten ook weer opgeruimd om je spierballen te zien? Hey, kijk eens. Ja, kom, kom. Het werkt wel. Ik zelf de trainer Die zei van nou zo eens kijk, ik zou hem, uh, hem aanleiden. Ah, precies. Van de zomer. Maar uh, als je dat filmpje kijkt, ja. zie je dus dat een uh, aantal van die van die van die uh, heren van de gemeente in oranje shirt. Je halen het bord met 33 op de Boulevard weg, wat daar is al zo beeldig. van ja. En daar hebben ze een nieuw bord opgehangen met een één erop. En rijden om auto's om het allemaal net in scène gezet. Oh, okay. En dan reizen ze langs... en dan komen de auto's toeterend langs... met de Formule 1-vlag uh, toeterend... omdat er nummer niet staat. Ja, ja, gewoon weer... Goed ingesprongen. Ja, ja, ja mooi ja, hoor. Ja, prima. ja dat, dat moest ze dan wel interessant in Zandvoort. is er ook heel veel uh, sprake van waar gaan we nu die man huldigen. Nou, die man heeft helemaal geen zin in een huldiging. Ja, nee. Ik heb er wel een idee. Ik, ik heb er wel een idee. Nee, het joh. moet in Mondvoort, want daar is hij geboren. Ja. Het moet in nee, Maasdijk, hard, toch Want in nee, Eik heeft hij gewoond. Ik, ik ben wel eens met Jos uh, geweest en uh, uh, toen woonde hij nog samen met Javier. Toen woonden ze samen in Maas -Eik. Nou, Ik heb het jongetje ook al eens gezien toen hij heel klein was. Dus was maar Aars Eik in België, Maastricht wil het ook doen. Ja. Montfort waar hij geboren is. Ja. En heel veel mensen zeggen Zandvoort Eik. Ja. Ja, nou. In Monaco hadden ze gevraagd, uh, als hadden ze, hadden ze de ja. gemeente van Monaco gebeld, of ze daar geen huldiging in wil doen. <laughs> ja, we hebben helemaal geen idee wie er allemaal woont, joh. <laughs> ja. Wij ja. maken alleen een feestje voor Monegasken. Dus als ja. die, als ja. die uh, meneer Leclerc, die is natuurlijk uh, echt die die die de Ja. Dan zouden ze dus een feestje geven. Ja. Ja. Dat snap geld. ik ook wel. Je kan niet zeggen, elke buitenlander die er ja. zit met geld... dus Geen... 90% van de ja. mensen woont daar. Dat <laughs> zijn jassen. Maar ja. um, even over die huldiging. Uh, er is wel een briljant idee bedacht... Je, je kent het uh, defilé-gebeuren uh, van vroeger nog bij Paleis Hoesdijk. Uh, nou, nou, dat kun je dus hier op het circuit prima doen. Ja, dan, zet je, begin, dan, zet ja. je, dan zet je Max in een soort eerloge. En dan wordt er een defilé afgenomen met allemaal mensen... die dan een rondje over dat circuit rijden en dan ja. Ik ja, denk ja. dat uh, Tino het bij het juiste eind heeft. Die man die zit helemaal niet op te wachten. Ja, hij, hij, nee, hij, ja. hij heeft geen eens zin om... om uh, uh, uh, uh, uh, wat was het nou, sportman van het jaar? Dat dus vind je eigenlijk ook maar niks. is hij al geworden in 2016. Ja, maar ja, daar was hij er ook niet bij. Ze hebben ons niet gevraagd dit jaar voor een, uh, voor een practical joke. Hè? Qua sportman van het nee, jaar. Wat nee, wij jammer, nog eens ja? met Falco Zandstra hebben Ach, mogen doen. Wat hebben we gelachen. De schaatsert. Ja, ja. Nou, dat was echt... <laughs> ja, je kan het niet verzinnen. Wij waren, wij waren er uitgenodigd om... Uh, uh, althans, in eerste instantie Frank... Om uh, een Italiaan te spelen, die moest Fokker Zelstra aanhouden. Want die had te hard oh, gereden. Oh ja, Christia toch? Ja, ja, ja. Die had te hard gereden. En uh, nou ja, je kent dat. En, uh, dus uh, uiteindelijk. Uh, uh, ik zei ja, dat kan. Dat, hij kan. Maar dan moet zijn manager mee. Dus manager ook. Maar wie is de manager dan? Ik zei, ja, dat ben ik. <laughs> <laughs> dus wij, wij met de tweeën het vliegtuig in naar... Uh, met de AVRO. Naar Colombo. Naar Colombo. Oh ja, Noord-Italiaanse Noord Alpen. Ja. Kijk die. Oh, dus thuis kijk die. Goed Truffels. En uh, nou, uiteindelijk uh, uh, wij naar Colombo. En uh, nou, we hebben zo afschuwelijk gelachen. Dus hij ziet als eerste... Um, um, uh, Rintje Ritsma. <laughs> Frank zegt meteen, maar hé hey, Bintje Klisma. <laughs> Ook al was het goed. We Ook was al was het goed. Jan Ikema was erbij. En Jan Zo. Ikema was erbij. Die de, is gek. De man kon heel hard sprinten. Ja. Ja. Zilver op de WK. Ja. Maar daarna heeft hij alle lijnen van het ijs opgesnoven. Een beetje drugs <laughs> geslaven. Ja. <laughs> en ja. nog ja. wat. Ja maar ik heb nog wat contact met hem. Is dat zo? Ja, ja, ja, ja. Met Jan man Met Jan, wereldman. Ja. Ja, ja, op uh, Facebook. En uh, af en toe uh, krijgen we... stuur ik hem wel eens wat. En dan, uh, ja. uh, je stuurt hem toch uh, uh, slagroom terug, hoop ik. Hè? Voornamelijk uh, Ja, ja, ja. Nou, dat is <laughs> geen onzin. Ik dat goed. God, ze zien er ja, wel ze, heel uh, lekker uit. Uh, ja. Ja, ik ga eens koffie aan. Zullen we dan eerst ja, maar even een stuk muziek? Ik, ik heb wel wat, uh, wat klaarstaan. Heb jij wat klaarstaan? Ja, tuurlijk. Nou, ja, Ja, tuurlijk. Voor deze keer. Wel, hè uh, nou, ik ben uh, een beetje op die zondag uh, door uh, Goed bezig, ja. Oh. Ik, ik ben heel trots oh. op oh. Ja, het, hoor, De uitingen mogen wel wat minder, uh, mensen. Dus ik zei het wel. nog even, hè? Frank? Ja, jij zei het nog. Ja, jij weet het net zo goed als ik. Maar uh, ja. Ik wilde het even hebben over misverkiezingen: misverkiezingen? Ach. Ja, mispoes. Nou ja, vroeger hadden we bij, uh, bij Ries op strand, ja. was altijd uh, Hans van Willigenburg die kwam Mie, dan. Oh, uh, Mimi Kok. Ja. ja, weet je die nou ook nog geweest is? Uh, die, ja. die, vrouw, ja. die vrouw van Alain Delon, dat was een ja. Nederlandse dame. Ja, dat was een Zandvoortse dame toch? Ja, nou, dat weet ik niet, maar die wist daar ook niet. Ik ben er wel, Ik heb dan een keertje in de jury gezeten, ook bij zo'n misverkiezing. En uh, Ik heb wel eens eerder in mis... uh, ik vond het allemaal vrij gênant. Ja, zou nu zou ik weet... denken, ja, doe maar. het zit echt dicht tegen MeToo aan. Ja. Meisjes van 16 in een badpakje en dan was een vieze oude man achter een, achter een ding en dan ja. kijker, weet je wel en nou, Jij bent vast als mijn een vieze misverkiezing geweest. Ik heb ook wel eens een jury gegeven. Ja, dat, dat dacht ja. ik al. Maar, maar, maar, maar ik zal je wat dat... anders vertellen. In Saoedi-Arabië doen ze iets anders. Ja, daar doen ze alles anders. Nou, daar, hebben ze, daar hebben ze een misverkiezing voor, hou je vast, voor kamelen. Ach. Ja, dan is het wie de mooiste kameel heeft, die wint een prijs. Maar ja. dat is niet zomaar een prijs. Als je de mooiste kameel van Soedi arabië heet namelijk het uh, Koning Abel de Kamelenfestival. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. De winnaar... De, weet je hoeveel prijzengeld er is? Ja. A wild Guest, 58 miljoen euro. Voor, wie de wie <laughs> voor de mooiste kameel. Nou, Zo opwindend. Ja, het is enorm, kameel. Maar wat er nu aan de hand is, het is een enorm schandaal aan de gang. Je weet natuurlijk, na Kim Kardashian, de vrouwen laten hun, hun billen vol spuiten. Mm -hmm. ja, maar vrouwen van alles. Het schijnt allemaal, allemaal leuk. Dat moet allemaal vinden, zelf weten. Maar uh, nu zijn er een aantal mensen die zijn gedisqualificeerd. Want ze hebben namelijk hun kameel botox ingespoten. Nee, omdat het echt waar. Het gaat dus om kameel in dit geval. Maar ze wilden die fillers en die botox dus gebruiken... om die lippen en die neusen mooier te maken van kameelen. En nu zijn er een aantal ontslagen die zijn gewoon niet Omdat ze hun kameel bijvoorbeeld spoten met botox. Hoe goed is dat? Ja, maar ja, voor 58 miljoen wil ik ook wel ja, voor een kameel inspuiten. GELACH maar hoeveel, hoeveel, oh, dit is hoeveel kamelen kun je nou verkopen? 58 miljoen. Nou, best wel wat. Geen hele renstal beginnen. Ja. Maar luister. Ik weet niet of je als op een kameel hebt gezeten. Gelukkig niet. Die dingen die stinken. Ja. Ja, Die stinken als een, ik weet niet of je een kariboe stinkt. Maar stinken als een dode kariboe. Dat is echt niet normaal, kamelen zoals die stinken. Nee. Ik Komt van huis uit al. Ja, ze stinken, ze stinken gewoon kamelen. Nou ja. Maar ja, ja, ja, ja dat kan je kameel toch ook niks te noemen? Nou nee, ja, maar ja. Ax, Luister, als je ze boter geeft, kun je ook een beetje... Je een beetje, beetje deo op die ja. toch? Een ja. beetje ax. Die grote... Uh, <lacht> Goud deo eronder, een pootje weer neer. Hup, en dan een spierpootje. bijten. Ja, ja twee kleren ja. Het schip Wie? van de woestijn. Ja. Ja. ja, Als een kameel je bijt, je heeft, heeft een onderbeet, heeft hij, ja. Dan moet je wel eens gebeten door een kameel. Dat is niet fijn hier. Nee. En dat zijn geen liefdesbeetjes, hoor. Die bijten redelijk door, die jongens. Ja. Ja. Ja. Maar jij zou ook... Iedereen probeerde te bijten als je 500 kilometer door de woestijn moest lopen... Ja, en zonder dan water de... met een pasak op je rug. En nog, en nog een beetje bodemkring ja. gespoten ja. krijgt. Nou, ik maar... kan me voorstellen dat die, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kameeltje... Dat en nog één die... weetje, wijdverbreid misverstand, over de camel. Want ja. dat heet een camel, maar dat is dus een dromedaris, hè? Met één... Ja, dus is één hump. One hump. Ja. ja, one hump and go. One ja. hump and go. Dat heet bij ons een <lacht> dromedaris. Ja. Kameel heeft ja. er twee, daar zit je lekker tussenin. Ja, ja. En daar zit al het water en het vet in. Daarom kan ja. ik een meel, die kan gewoon, gewoon zeven, zeven maanden zonder water. En daarom zie je nooit iemand op een dromedaris rijden. Nee, joh. Ja. Nee, dat is gewoon, nee dat je gewoon, dan glij je steeds van die bult. Ja, precies. Het ja. is dat? om die bult ja. afglijden. niet te doen, man. Moet de hele weg zo zitten. Hè? Ja, Zoals je achter op een slechte buddy zit. Ja, ja buddy zit, ja. <laughs> ja. En geen steppies, hè? Geen steppies. Ja. <laughs> Wat, nee, schilder, de joh, een ja, het ja. gaat wel een goede kant op hoor met deze, met deze informatie. Ja. ja toch? Ja, echt. We <laughs> ja, ja, weer klasse te ja. hey, krijgen. En verder, jongens, uh, geen, uh, geen ontploffende dingen meer in uh, vorige week spectaculair. Er was spectaculair. Ja, een uh, lijnwerper. Een lijnwerper. Uh, weet ja, het nee. lijnwerper is. Ja, ja, ja, dat is maar uh, dat er een ding ontplofte, uh, heb je nog mee? Velderswagen. ja. maar verder niet spectaculair. Nee, iedereen heeft natuurlijk voor de tv gezeten het hele weekend. Ja. Was er, heb ik iets gemist? Ja. Oh. Oh, ik, je, weet je niet wie de... Uh... De finale van As The World Tour. Jij moet je mond houden, Jaap Koper. want jij hebt niet eens gekeken. Je hebt geen eens gekeken. Ik heb de samenvatting gezien. Wat een laffe trek. <lacht> ja, <maar ik>, <lacht> wat een maar laffe trek. Ja. Moet je je voorstellen, zij dus, uh, en ik ben <lacht> heel benieuwd of dat ergens een keertje naar boven komt vast. Um, we zien nu allemaal filmpjes over van mensen die op de bank zaten en helemaal hysterisch werden. Want was natuurlijk, ja, ik stond ook in de kamer te schreeuwen, zoals iedereen. Ja. Maar. Um, Weet je hoeveel mensen er zullen zijn die het gemist hebben? Want ja, ik... Wat je heel nee, maar, ja, maar jij kijkt überhaupt niet naar Formule 1. Wat ik bedoel nou, nee. zeggen is... Bij een voetbalwedstrijd een, uh, voetbalwedstrijd gebeurt wel... een team staat 2-0 achter... En dan lopen de mensen al van de tribune weg. Dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Mensen hebben thuis voor die tv gezeten. Die zeiden ja, ja, ja. zes rondes. Nou ja, jongens, ja. het gaat niet meer worden. <laughs> Die hebben gewoon de tv uitgezet en die zijn gaan barbecue of zo. Ja. Die hebben gewoon het hele einde gemist. Ja, ja, ja. nou is dat joh. Nou, heb Jij ja, hebt, hebt het erover. hierheen Je hebt het oh. nog gezien. Ja. Uh, uh, uh, uh, ja. Maar je hebt het erover. Uh, er is ooit eens een hilarische uitzending geweest met uh, Edwin Evers waar hij Prins Bernard bij uh, nadeed. En dat Bayern München tegen Manchester United met 1-0 voorstond. Ja. Dat was typisch overhaal. En op een gegeven moment, ja, uh, uh, hoogheid, het is 2-1. Geworden. Was, was, was. Ja, dat, dat is ook zoiets in de laatste twee Mensen uh, lopen weg in de ja, laatste paar minuten. Mensen denken, nou, dit gaat het toch niet meer worden. En ik, ik denk dat er gewoon mensen weg. Frans Beckenbauer was omhoog gegaan om de kuppel op te halen. Ja, en toen hij boven was, stond het er deze 2-1. Dus zoiets. Frans Beckenbauer. Ja, dat ken jij natuurlijk niet, hè? Dat is de Keizer. Dat is de dat is ongeveer de Joomkreft in Duitsland. wat Max nu is, dat was Frans Beckenbauer op voetbalgebied in Duitsland. Oké. Ja? Bondscoach Dat zou ook niet dat zijn. Nee, ja. Nee. Nee, ja. zeg jij nou van. Wat vind jij er nou van? Geen idee. Nou, zin maar. Zin. Um, ik had nog andere. Heb ik nog dierennieuws? Hè? dierennieuws? Nou, nou ja. ik, heb, ik heb ook. Een heb je dierennieuws? Nou, geen ja. dierennieuws. Zullen we, we maar wachten met dierennieuws? Jullie, ja, zullen we eerst een plaat draaien? Ja, ja lijkt me een goed idee. Heb jij Plan. wat klaarstaan, Ger? Loogman? Is het de paus katholiek? Jongen? Iets met dieren? Iets met dieren. De ja. <laughs> animals. De Dierhunter misschien? Thema. Ah, dit is wel lekker. Ja, dus uh... oh, oh. Oh, ik wilde, ik wilde... ja wat wou je doen? Nou, dit was namelijk nooit een hit en dit wel. Dus ik bedoelde ja. bedoel eigenlijk... Ja. Zit, ik, zit, ik, zit ik alles... Uh, ik ja, denk, nou, je. lekker te gek. Nummer, en dan ineens besluit hij dan... Uh... Nee, dit wel. Wat is dit dan? Nou, dezelfde artiest maar een ander liedje. Oh, okay. Jullie lijken wel getrouwd, stel, hou er hier mee op. Master Blaster, Master Blaster van Stevie Wonder, dames en heren, hier bij ZFM. Het is half elf, dus het is tijd voor... Hé hey Hans, oude rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou, vrij weinig geloof ik, hè? Wij zijn heel benieuwd. Ja, morgen, goedemorgen, goedemorgen, hey Hans. Goedemorgen Hans. Ik het in een met Jaap er al even over. Ik zou het niet over de formule. hebben. Nee, we gaan het niet over de nee, 1 hebben. We willen het van over darten hebben. Darten en... Uh... Curling, is, en, ja, ja, curling we... is helemaal hot en happening. Hot en happening. De dames, handbaldames, het WK eruit gegooid. Ja, jongens, allemaal zoveel uit nieuws uit het en begin jij zeker over die kut Uitgegaan Maar <laughs> ah, laten we eerlijk zijn, jongens, er gebeurde gewoon 54 ronden, dus ook gewoon helemaal niks hè, bij die team Nee, vrij weinig hè? Ik denk, het ja, gaat niet meer gebeuren. Maar, nee. Ja, nee, dat, dat, dat was gewoon zo. Ik bedoel, alleen uh, die, die, die blokkeeractie van uh, Terek, die was natuurlijk geweldig. Die was oké, okay, ja. Op, uh, op Hamilton, dat was echt uh, top. Daar heb je zijn hele seizoen eigenlijk maar goed gemaakt. <lacht> ja, ja. Maar, uh, ja. dat was eigenlijk het enige wat een beetje leuk was, want het was steeds uh, 10, 11 seconden wat uh, Verstappen achter lag. Ja, en toen kreeg je uh, uh, de, uh, het einde, hè. dat was natuurlijk uh, geweldig ja, maar, maar, maar wij wat... de twee van jullie het niet gezien hebben, hè? Dus uh, ja, ja heb heeft gekeken. Het niet gekeken, He, begreep ik. En ja, en Frank en, en ook niet. Ik heb, ik heb het ook niet gezien, maar dat had nee, meer te het maken, maken met... Niet, de ontvangst had ik niet. Nee, joh, de ontvangst had je die Ja, dat kan natuurlijk, hè. als je een KPN-abonnement hebt. Nee, de, de, iedereen kon het bekijken. Ook Op zich via ja. de KPN. Echt, ja, ja, ja. KPN, alleen via KPN kon iedereen het bekijken. Dat nee, nee, dat is niet waar. Nee, ik heb het niet kunnen vinden bij nee? KPN. Nee, ik nee. Alle kanalen nee. meerdere maanden. Dan moet je echt wel een sigo abonnement hebben. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Uh, wat, jongens, wat er gebeurde in die laatste ronde... Ik, ik volg nu de vuurde vanaf 1976. Ik heb zoiets eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nee. Ik weet niet of jullie dat wel eens zien Nee, nee ja, ik maar... wil, maar ik mag niet over praten. Nee, nee, nee. nee, nee. Dit was natuurlijk idioot. He. Niet normaal. Uh, Ongelooflijk wat er gebeurde. Die auto's ertussen uitgehaald. En, uh, uh, uh, waardoor Max natuurlijk op, uh, in de staat van Hamilton verscheen. Uh, ja, en hij uh, wint er gewoon. Ik bedoel, uh, Robbery at 200 miles per hour. Daar ja. hadden ze het over in de Engelse kranten. Ja, en, hij is bestolen, zeggen de Britten. Ja, en ik, ik denk dat ze ook een klein ja, beetje een punt hebben. Ja, we met de reality show. En uh, Ja, ze hebben nog een klein beetje een punt natuurlijk. Maar ja, dit is voor u één, jongens. Dat kan van alles gebeuren. Ik, ik, ik, ik wil toch die uh, Migramatie een klein beetje beschermen. Want hij heeft natuurlijk alle. Vrijheid om dit soort beslissingen te nemen. Ja. En het is heel zuur voor uh, Mercedes, hè, wat er nu gebeurd is. En zij gaan, ik weet niet of ze het nog gaan aanvechten bij uh, International Court of Zeker. Uh, weet ik niet of dat zeker is. Ik nou ja, ze uh... maakt zichzelf een bad Maar ik heb wel een vraag, Hans. Want kijk, wat er natuurlijk. Wat er, kijk, ik we hebben allemaal een oranje bril op, maar daar kan ik heel goed afstand van nemen. Het feit dat, uh, dat ze die vier autootjes uh, voorlieten... ze hadden alle ja. andere auto's op een, op een, die op een ronze ook voor moeten laten. En dat is niet gebeurd. Dus dat, dat, is, waar dat, ik, dat, dat is waar Mercedes... Dat, dat mag uh, Maasje beslissen, hè. Ja, maar dat is wat... wat, wat beslissing. Ja, mijn nou, gevoel oké. is wel... Maar, ja, maar Hans, mijn gevoel is wel... Op een gegeven moment werd namelijk gezegd... We, we gaan niet overteken... En een minuut later werd er gezegd dat we gaan toch overtaken. Dus mijn ja, en... gevoel is dat er iemand van Liberty Global heeft gezegd... met een dramatische achtergrond die ja. ook Raiders of the Lost Ark ja. heeft gemaakt... van fuck it, Masi, laat ze er langs. Ja. De, we ja. moeten, dit is gewoon, let's ja. play some. En dat heeft ook Russell gezegd, dat heeft al die anderen... Ja. jongens, dit was gewoon voor ja. de tv. Ja, nou ja goed, uh, daarom hadden die Engelsen toch over een beschamende reality show. Ja. En daar hebben ze wel inderdaad wel een beetje gelijk in. Maar ik weet niet of ze uh, veel kans maken hoor bij het uh, appeal... Uh, en dat kan natuurlijk wel twee, drie maanden duren... ...voor het daar een uitspraak uh, even wel over zou komen. Maar goed, uh, Max... Die ja, maak, had, uh, uh, een beetje imago-schade voor Mercedes, denk ik, levert dit alleen maar op. Ja, oh. Toto Wolf heeft al uh, uh, uh, uh, Max geappt, uh, ge uh, uh, uh, sms van, uh, uh, van harte gefeliciteerd Ja, dat klopt, hij ja, ja, heeft hem gefeliciteerd. Dat uh, is natuurlijk uh, ook een, een teken, het goed, Oogers, uh, Even, uh, Jongens, diepe buiging voor die Hamilton, hè? Ja, nou, nou, hoe, die, nou, nou. hoe die dat als een echt, als een gentleman deed. Ja, als een gentleman deed. Echt, ja, die Hamilton deed en zijn vader ook, die hebben maatskeurig gefeliciteerd. En, ja. En, ja, en, er ja zijn er, en er zijn er altijd weer Nederlanders die dan weer lopen boete roepen. Ja, ja dat, dat, zijn, dat, dat ja. Daar kan ik met ah, mijn verstand ja, niet bij. Dat zijn eenstellige Ja, de, maar goed, ik wil het toch ja. gezegd hebben. Er ook punt. mensen die naar voetbalwedstrijden gaan. Ja, ja dat klopt. Maar goed, de Nicolas Hamilton, de broer van uh, Lewis, die heeft nog wel even gezegd uh, gisteren. Uh, hij, mijn broer is in de steek gelaten door de sport die hij zoveel heeft gegeven oh, Hij heeft een punt uh, Ja, nou ja, goed, daar heeft hij misschien ook wel een klein beetje gelijk in Maar uh, ja, als je al zeven keer donderdag, donderdag is in Parijs de, de, de prijsuitreiking uh, Op dit moment As we speak, dus zit hij trouwens ook in de auto hè, Ja, ja is, uh, Ik zag net wat beelden van uh, mijn neef die is er nog. Hij is trainen ja. hij, is, hij zijn met die grotere banden aan het trainen Ja, ja dat klopt, ja, maar die 18 inch banden zijn ze aan het uh, trainen met een uh, eigenlijk de nieuwe auto, een soort prototype hebben ze gemaakt en uh, kijken hoe die banden het houden. En uh, vandaag en morgen rijden ze en morgen rijden er ook heel veel uh, uh, zeg maar, jonge coureurs die een kans krijgen. Uh, onder wie trouwens ook uh, Nick de Vries die mag weer bij Mercedes, bij Mercedes huh? instappen. En uh, ja, we zien... Uh, uh, jongens die er volgend jaar bij zijn, die zoe, die, die, uh, die Chinees die gaat die rijden, et cetera, et cetera. Maar goed, uh, Max die gaat uh, uh, woensdag naar, uh, naar Europa waarschijnlijk, het is die donderdag in, in, in Parijs. Ja, maar we hebben het net een beetje gehad over de, over, de, over de huldiging. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, uh, misschien volgend jaar op Stamford. Dat zal uh, wel. Hè, dat ja, zal er komen. zal wel wat komen. Maar laten we wel even wel wezen, jongens. Max heeft natuurlijk dit seizoen een geweldig seizoen gedraaid. Het was zijn 60ste podium hè? De, ja. uh, uh, uh, uh, in zijn carrière. En uh, nou, dat betekent dat hij rijdt nu zes jaar of zo, dat hij tien keer per, per jaar gemiddeld op, op het podium staat. En hiermee komt hij eigenlijk in de top tien uh, uh, te staan van het meeste aantal podium, podiums. En dat deelt hij op de tiende plaats met wie? Zijn schoonvader. Nelson Piquet, die heeft ook de slechte podiums aardig had. hadden... Je meent het. Is aardig, hè? Dat is uh, Hamilton heeft het overigens 182, hoor. Dat is hier nog wel een stukje vandaan. Dus uh, hij moet nog even doorgaan. Nou ja, dat wil hij doen gaan doen. De komende 10, 15 jaar wil hij bij uh, Red Bull blijven rijden. Ik weet niet of ze zo lang doorgaan, maar dat weet je toch nooit natuurlijk. Maar uh, Maas, nou, ook... ma ma ma ma ma uh, hoe heet het? Ma We beginnen even opnieuw, Ger. We gaan Ma mazepies. Ma maze hoe heet hij ook? Mazepin. Nee, nee, hij heet geen Mazepin. Nee, de, de eigenaar van Red Bull. Mazachic. Ja, van Red Bull. Ja, wat is er? Ja, nou, dat heeft hem geen windeieren gelegd. kapje kan je vertellen, het hele verhaal. Dat merk uh, dat... Uh... Elke, elke inwoner van deze aarde heeft al een, uh, uh, in, in, in hoeveelheid een blikje Red Bull gedronken. Nou, ik en je weet ik dat het lief is, hè? Ja, natuurlijk. Daar hoor ik niet bij in ieder geval. Nog moet je, moet, nou ja, wij hebben het meegemaakt, uh, Hans, bij uh, de strijder. Wat, wat, ja. daar, wat daar aan... Maar ik wil uh, alleen maar zeggen, ik heb er nooit die Red Bull... Het is gif, jongens. Ja. Het is onwaarschijnlijk ja. gif. Ach, je kan er wel eens... Uh, weet je, als je heel in moet rijden... Ja, mijn vrouw heeft er een keer... Toen moesten ze naar Friesland, uh, toen moesten ze nog twee uur in de auto. Dus dat was helemaal kapot. Toen heeft ze er een genomen, een beetje caffineshot. Maar ja. het, is, het is bagger. Ja, natuurlijk ja, is Bach. Ja. Maar ja, die truffels die je ja. meegenomen is, zijn ook niet heel goed voor je, hoor. Wie, wie, wie wel zijn hele, zijn hele leven lang gratis Red Bull gaat drinken, is uh, Nicolas Latifi natuurlijk. Ja, ja. en Mick, Schu nou, nou, Mick Schumacher. Dan, dan hebben we daar beetje... niets meer van te vrezen, volgens mij. Ja. Maar het was ook een beetje de schuld van Mick Schumacher, hè, anders hadden thuis een weddenschap. Ja, nou, of eigenlijk die... wel, maar, uh, ja, maar goed, hè? Ja, ook nog een keer, hè, die schijnt ook met een hele brede grijns uh, naar Max toegekomen te zijn. Hè? Mick die acht uh, wereldtitels. Ja, uh, er lag ook nog een belangje bij de Schumacher. ja, ja, nou, ja, nou, ja dat speelt het misschien allemaal mee, dat zou kunnen, <laughs> dat werkt ik niet. Maar goed, uh, uh, Max achttiende uh, keer op het podium in dit jaar, en dat is trouwens ook een record, hè? Ja. Schumacher, Hamilton en Vettel, die hebben dat eigenlijk nooit bereikt in één seizoen. 17 keer. Hij had al lang, had al lang uh, uh, uh, kampioen moeten zijn. Ja, natuurlijk man. Hij won, hij won dit jaar de meeste races, hij had de meeste poles, hij had de meeste Zeker. leidende rondes. Ja, dat heeft hij ook nog gehad, want er worden 1300 rondes worden gereden in een gemiddeld Formule 1 seizoen. Tenminste met 22 races nu. Mm -hmm. Max heeft nu 652 aan de leiding gereden. Ik meent het. Ja. Maar Hans, Hans ja. de conclusie, en help me even, uh, correct me if I'm wrong. Kijk, ik vind dat, dat Max terecht de wereldkampioen is als het over het hele seizoen gaat nemen. Ja, ja. By far. Maar in deze, in de race was echt... Krank. Dit kon je, als je dat voor had bedacht in een dramaserie... had je het niet kunnen uitschrijven, geloof ja, niet. ik niet. Maar Hamilton is wel genaaid. Punt. Ja, nee, hij, hij, hij, dat kun je zeggen. Dat kun je okay. zeggen. Als een thrillerschrijver uh, uh, deze plot had bedacht... Uh, dan had hij een dus nou altijd niet. voor de literatuur gekregen... want ja, uh, je, je kan dit gewoon niet bedenken. Wat dus komt Liberty Global heel goed uit. Nou ja, Natuurlijk. ook wel. En ik denk dat uh, Drive to Survive het komende seizoen echt goed bekeken zal worden. En <laughs> vijfduizend ja, ja. mensen hebben nu de krantie zou, bekeken. Zouden we zou dan, ja, zou dan ook al een filmscript liggen voor Rush 2? Want dat uh, is iets wat ik uh, weer bedacht heb uh, dit weekend. Goh, Rush uh, 2. Rush is die film tussen Lauda en, uh, en Hunt. En, en, Hunt. en, en, en nu uh, ja, tussen Verstappen je, en Hamilton. Die rijden niet meer mee, en Lauda en Hunt. Nee, dat niet. Maar uh, je zou er hier een over kunnen maken. Ik ja, dat er Daar een film ja. over komt, ooit. Het oh, ja, duurt, duurt nog een jaar, jaar of tien, second. hoor. Ja, dat duurt zeker nog een jaar of tien. Ik denk dat Helmut in de stappen eerst moet stoppen. met... Uh, en dat er daar uh, van ooit een film zou komen. Ja, dat zou me niet verbazen, nee, inderdaad. Daar heb je gelijk in. Uh, het is een mooi script om te schrijven, denk ik. Nou, We zagen de, de, de radiocontacten hè, met uh, ja. Toto Wolf en. Uh, Koning, de, Toto. en uh, no. nou, ja. Koning Toto. No! Koning Toto. We are no Mikey, no, no Mikey, no. Dit ja, ja, ja, ja, ja. is wrong. <laughs> Helaas gaan we dat volgend jaar niet meer horen, hè? Ross Brown, de sportieve nee. de, de Formule 1 Ze willen Ik er vanaf. Dat, dat ze dat niet meer gaan doen. Uh, die teambaas en de wedstrijdleider, dat, dat gaat niet meer gebeuren. Ze mogen wel natuurlijk onderling nog contact hebben. Hè? Dat moet haast wel, want. Uh, maar er moet iemand anders aangewezen worden bij het team die dan uh, het contact met de wedstrijdleider onderhoudt. Zit er vertraging hey. in? Want, want ze piepen ze wel weg, hè? Want ze piepen ja, ja, ja. weg. Wat er uitgezonden wordt en wat er rechtstreeks gezegd wordt, is dit vertraging. Maar ik heb het idee dat in die laatste ronde, dat, dat, dat, dat kwam Toto Wallen er ook nog tussendoor. You are wrong, you are wrong. Ja, no, Mikey, no. No, Mikey, je can do dit. <laughs> en ik dacht dat dat wel, wel, wel redelijk... Uh, Bijna live. Ja. Bijna live. Goed, Hans. Nou ja, het het de eerste wereldtitel eerste zit 91, hè, 30 jaar geleden voor Honda. Ja. En nu gaan ze stoppen. En wie uh, werd de eerste wereldkampioen met Honda? Terug mag. Uh, dat is Richard uh, Ginter. Ja, dat was de eerste. Uh, nee, de eerste overwinning was dat. Nee, de eerste wereldtitel met Honda. Mm. Senna? Ik zeg toch Senna, denk ik. Senna? Nee, no. Nelson Piquet. Piquet, oh, ja. Oh, het is rond. Vader van de schoonvader van, uh, van Max. Ja. In 1987 werd hij de eerste wereldkampioen met Honda. Ik vind je dat niet echt een leuk meisje, die die heeft. Nee. Ah, ja. Een Braziliaanse sloopkogel. <laughs> dus, dus, van zo'n 33 al, hè. Dus, uh, ja, ja, daar niks van. Nee. Om met Sinterklaas te spreken als dan mevrouw de Jankert naast staat. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ah, die heeft uh, meegedaan aan de Arabische misverkiezingen, uh, Hans. Ja, Toto is calls racing, oké? Okay? Ja, uh, ja <laughs> briljant. Goed, goed jongens. We ga het me ophouden, want anders bestier uh, ik jullie hele show. Nee, joh, nee hoor, Bimman. Jij, nee, Jij noemt kunnen, kunnen we zelf stellen veel beter. Ja. <laughs> nou, ik vond het heel leuk om even met jullie gepraat te hebben. Weet nog steeds, Hans. Ik wens jullie nog een hele fijne uitzending. En uh, nou, we spreken wel, elkaar snel. Met koffiehuis ja, hoop ik zo. Oké, oh, oké. Okay, okay. Heel Tot goed Hans, cheerio. Bye bye, bye bye.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 Nee, we hebben het even over de koffie. We ja. het even over de koffie. Ik, dacht, ik dacht ook over die ene acteur die in deze clip had uh, gezeten. Maar goed. Uh, nee, we, hebben ja. het we hadden het nee. ook over, over uh, uh, acteurs die, uh, zeg maar, onbeschrijfelijk onaardig waren. Ja. Ja. En deze Jeff Chase, schijnt er één van te zijn. <laughs> ja. En is er uh, uh, uh, uh, uh, uh, Lee Jones, uh, de Tommy Lee, Lee Jones. Jones. Ja. Is er ook zo in. En jij zei, ja, Paul we zijn een paar van die gasten. Er is ook een lijstje met. De grootste assholes in, uh, in, uh, in Acteerland. En uh, ja, daar, daar staan deze jongens wel een beetje bij. Hey, hebben jullie nog. Uh, je hebt natuurlijk ja, de, he, schaam, he, he. Heb je de schaamnamen, heb je? Van uh, uh, condomen en weet je dat soort dat mm -hmm. Schaamnamen. Maar je hebt ook de slechtste slogan van 2021. <laughs> heb jij die al meegekregen? <laughs> nee, nee, nee, nee. <laughs> ik heb hem gemaakt. Uh, uh, de slechtste slogan van 2021 is van uh, Benny's vleesservice in Nijmegen. Een slagerij, ga ik vanuit. Mm -hmm. Die uh, is eerste geworden met de met met met titel... Mijn ballen weegen 130 gram. <lacht> en, die heeft dus een bedrijfsbus. en staat op, hey jij met je ballen. Of heb je, of heb je echt zulke grote ballen? En dat vind ik op zich dan wel <lacht> heel grappig. Dus die man is eerste geworden. En uh, tweede werd uh, cafetaria Borst. <lacht> dat is een, een, een snackbar. Uh, die heet Borst. En die heeft op zijn auto staan... Borstvoeding aan huis. <laughs> dus ook, die vind ik wel weer heel grappig. Uh, en uh, er was er ook nog eentje, uh, nou ja, die vond ik al heel slecht. De gemeente Almelo, die heeft in naaf van I amsterdam, weet je wel, die ja. dat stond uh, I am lelo. <laughs> ik uh, dus, ja. vond niet echt I Almelo. I ja. am lelo. Ja. Nou, dat is dus ook uh, heel slecht bedacht. Ja, ja. ja. En wat ik ook wel grappig vond... is uh, biermerk Warsteiner. Wat ook mm -hmm. een goede pils is. Goed bier, op ja. ja. Mijn buurman verderop... die, uh, die gaat erover. Mm -hmm. uh, en uh, dat is... geniet van Duitse delica flessen. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Best slecht, hoor. Uh, en uh, nog eentje. Um, uh, van Happy Sushi. Een uh, uh, Japanse sushi uh, yeah. uh, You make me so happy. <lacht> Dat vind ik wel een hele goede. Ja. Dat is wel een hele Ja, miso-soep, uh, maak oh, uh, ja. Dan hadden ze er makkie, eigenlijk... Makkie, -happy. Ja, maar dan hadden ze er dus nog eigenlijk achter moeten zijn happy ending. Dan was het echt hoor. Een... Ja, maar jij bent een oude smeerpijp, ja. Dus ja, dan je Dat toch niet... ja. Weet je, Dat, dat hebben ze het ja, zorgdige nette ik heb ooit een keer, ik, ik, ik, Wat is daar nou mis mee? Ja, nee. Ik kreeg ooit een keer op de snelweg van die restaurants... voor uh, vrachtwagenchauffeurs. En dan stond er een heel groot bord... Uh, hoe um, heet die die stukken vlees ook weer? T-bones? Nee nee nee nee. Tom Hanks? Shoharma, shoharma, of uh, wat is het? Uh, ja, platgeslagen geslagen? Uh, Sniptels. Sniptels. Sniptels. Als, deur, als deurman. Ja, zo als deurman. Ja, ja die, is, die is er ook. Ja. Maar ik, ik spaar ze. Ik vind nog steeds de rijdt in Harlem een remschool. Een uh, remschool. Een rijschool rond je rem je rot. Ja, ja, ja, ja, die is ook wel best wel briljant. Maar een van de allergrappigste. Terwijl echt, ik dacht dat ik er af lag. Ik heb die bus twee keer zien staan. Dan zie je dus een kozijnenbedrijf. Mm -hmm. uh, dus die maken kozijnen bij jou thuis. En die kunst of kozijnen. En dan zie je dus een, een, uh, een hele grote sticker van een konijn. En Die rent over straat met een kozijn in zijn hand. En daar staat broer Kozijn. <lacht> ja, ja dat dus wel. Ja, nou ja, ja. ja ik dan denk alleen maar: weet je wat. Waar gaat het mis? Op ja, dat, ja. je, dat je naar beneden loopt en zegt, nou, Schat, het bedrijf dat we gaan beginnen... Ik denk nu dat ik de naam heb. Broer Kozijn. Ja. Ja. Hoe, dus, zou het, hoe zou het met ko zijn? Ja, precies. Nee, maar ik, ik, ik spaar ze. Ik heb er best wel heel veel. Er was, uh, was nog een podoloog. Hè? Dat is, die heet Voetje voor Voetje. En Het, zijn, echt, jongen, het is echt hilarisch. Ja, denk, dit is, okay, mooi, dit ja. is hem hoor. Ja, ja. Ja. Maar Remi Rot, als je goed oplet, je ziet hem af en toe ja, zien okay. rijden. Rem je rot. Rem je rot. Ja. Nou, we gaan Rem Jeroz. <tacht> maar jongens, even serieus nieuws. Uh, oh, Heb je het dat rood? graag. Er was een Italiaanse kunsthistoricus, Del mm -hmm. Bufalo. En die hield in 2013 uh, was hij bezig met een, een presentatie van een boek uh, in New York. En op een gegeven moment uh, had hij het over een mozaïek. wat in dat boek uh, een foto van stond. En uh, nou, dat was, zoals dus ze vertelden, die gewoon uh, meer dan 70 jaar uh, spoorloos verdwenen. En op een gegeven moment, uh, ja hoort hij een man tegen zijn vrouw zeggen... Jezus, man, dat lijkt wel die, die koffietafel, uh, dat mozi, Het lijkt wel die koffietafel die jij uh, thuis hebt staan. Nou, dat kwam dus de orde en het bleek nou... Zo werd dus een eeuwenoud mozaïek van de Romeinse keizer Caligula. Ook geen, Ook geen onbekende, geen onbekende. Nee, meer meerpijpen gesproken. Die uh, was, dat was dus dat mozaïek. En die bleek dus al vijftig jaar lang in een uh, New Yorks appartement. bij die dame thuis als koffietafel Goed, te hebben gestaan. Eh, ja, dat vind ik zo briljant. En dan kom je bij een boekpresentatie kom je dat mozaïek tegen. Ze dachten eerst dat het van oude G. Loogman was. Maar dat was het niet. Toch niet was van Caligula. Ja. Ja, het maar dat ja, het ooit als, als uh, om zijn schepen. Te decoreren had hij dat laten fabrieken en dat was gewoon uh, van de aardbodem. Bleek het te zijn verdwenen, maar het dat was wel het nog op. Ja. Maar je hoort wel, want je hebt ook al, de mensen die, die hadden al jarenlang een asbak staan, blijkt de urn te zijn van iemand of weet je wel, dat soort ja. die mooie. Er was laatst was er iemand die had een uh, verkocht een appartement en dat, uh, er was, werd heel veel geld voor gevraagd, omdat er een uh, muurschildering van Raphaël... van die hele beroemde kunst, nou, aan, aan plafonds van het huis stelde er geen ja. reet voor, maar er zat gewoon een kunstwerk in van 3 miljoen. Dat is toch geweldig. Ja, ja. Dat is fantastisch. Ik vind het wel eens oude kranten tussen een muur... als je hem gesloopt hebt. Maar... Dat, dat, dat je ook wel eens, ja. ja, Prachtig ja. Het gaat alleen dat, dat, dat Groenteboer Kemp... dat hij ja. de sinaasappel in de aanbieding had... Ja. met een telefoonnummer in Stamford. met drie cijfers of vier cijfers, ja. weet je nog? heel oud. Ja, Dat kan ik me nog herinneren. 0,25, 0,7. 0,25, 0,7. 05 -07. Ja. En later kwam was dat 0,23, 7 ja. Ja. ervoor. Ja, klopt, ja. Maar ook wel grappig... 2,4,6,8. 2,4,6,8? Dat was zoals een telefoonnummer. Ja, we hadden vier ja. cijfers. Ja. 05-07, 468. 05, 05. En het mooie was, ik haalde altijd telefoongrappen uit met mensen, omdat we wisten, na nou, 2468, dan nou was 2469 het nieuwe nummer. Dus ik wist precies wie ik moest bellen. Dus gingen wij bellen, en dan belden wij, uh, behalve het, met Van Kampo, van de PTT. U heeft net een nieuw to to toestel. Uh, hoe weet u dat? Ja, u bent, wij zijn van de PTT. En dan zeiden wij altijd weet je, dat ze telefoons nu moesten opmeten. Of ik heb ook wel eens een moeder van een vriendje... naar het, het PTT-kantoor laten gaan met een haspel. En dan wist ik dat hij een haspel had. heel uh, schrik met Van Klooster van de PTT. Uh, u heeft net een nieuw toestel. Ja, klopt. Ik heb begrepen dat er een haspel tussen zit. Dat is moeder Dijkstra. Uh, een jeugdvriend van me, van Michel Dijkstra. En die woonde in, uh, in Zandvoort noorden. U heeft een haspel tussen uw telefoon. Ja. Kunt u even kijken naar het serienummer? <laughs> ja, 4341-14. Was dat er ook een S achter? Nee. Oh, dat dacht ik al. Die zijn gevaarlijk, die zijn brandgevaarlijk. Dat u morgen meteen naar het postkantoor brengen. En Paul, en Paul Blij. God hebben ze een, ziel, een jeugdvriend van me, die woonde tegenover het postkantoor. Toen gingen wij zitten wachten. En dan kwam ze hoor, morgens. moedijksra op de fiets met een plastic tas met die haspel. Oh, ja. Dat dus is een slecht is verhaal, vroeger. joh. Ja, dat was ook oh, weer weg. Ja, wij hebben ze ook wel graag gemaakt hoor. Vroeger. Ja. Maar die telefoonnummers... Weet je nog, Frank? Wij, Frank en ik werkten bij de Fabrag in uh, boezingen lieden oh En uh, daar uh, was meneer... Uh, uh, uh, die Indische meneer geloof ik? Ja, die Indische meneer. Ja, ja meneer Bakker. <laughs> en meneer Bakker, die was, die, die, die, die was... Maar die was onbeschrijfelijk vriendelijk. En die bleef ja, maar vriendelijk tegen uh, ons. Ja. En, en, en Correcte man. Ja, heel correct. En, en, en wij waren natuurlijk... Uh, Toch, En ja, nog. Nog. Toch. Vervelend. Dus vervelend. <laughs> en, en, en pakte alles aan om nog een beetje te kunnen lachen. Wat was nou het geval? Die man die dacht van: weet je wat ik bedoel? Ik, ik koop geen uh, uh, grote uh, switchboard. telefoon switchboard. Maar ik neem al die aparte toestellen met een. met waren drie cijfers. 378, 379. Nou, en. ja, dat is natuurlijk een heel, heel lastig. Dus hij dacht slim te zijn. Hij, hij, hij heeft zijn kleuren, erop. Kleuren, ja. stickers erop, ja. stickers. Uh, dus elke keer als er gebeld werd. Ze zei: meneer Bakker, dat is de telefoon. En dan vroeg meneer Bakker: Kleur! Nou, en dan zei je... Blauw? Ga, nee, wij gaven altijd de, de kleur op die de kleur. kleur. Nee, die er niet ze zat. Oh, ja, en toen zei, zei hij altijd heel, heel geïrriteerd... Kleur! Te vaal, ja. Mooi. En, toen zei, en dan gaan we wel de goede kleur. Maar dat hebben we een jaar gedaan. Ken je En een jaar lang de verkeerde kleuren opgegeven. Mijn ja, lieve man. Maar vroeger, vroeg mijn, moeder, mijn, moeder, uh, mijn moeder nam altijd mensen in, in de maling ook. Dus ik heb het niet van een vreemde... En mijn moeder... Deden de oude grap, want mensen hadden het niet, iedereen had een telefoon hè, vroeger. dus natuurlijk gewoon een. Wedstrijd. Nee, nee. En dan ze, ze mijn moeder ook ging opbellen. En dan zei ze tegen mensen: ja De lijn is echt is niet goed. Kunt u even blazen? <lacht> en was echt, die mensen dachten dus ook, en die zaten gewoon echt. Tot ze aanmechtig waren: Nee, nou, je moet iets hard blazen. Er nog nog steeds heel veel vuil op de lijn. En dan zaten die mensen in die telefoonlijn te rijden... <lacht> Nee hoor, nee nee, je zit nog steeds vuil op de lijn. Kun je het even blazen? Dat deed je het echt mensen. Fantastisch. Vuil op de lijn. Je zit vuil op de lijn. Je moet even blazen, want er zit stof op de lijn. Ja. Wij hadden... gingen mensen echt blazen. Wij hadden vroeger een bovenbuurman, meneer meneer Dovers, en meneer Dovers was uh, uh, heel erg uh, gereformeerd en een, uh, gelovig en, uh, en die had een daf. En die daf dat was zijn alles. En uh, dus op een gegeven moment belde, uh, belde ik op en toen zei ik. Uh, ja, goeiedag met de, de, de boer. Ja, ik heb van, van, van, gisteren tegen uw auto aangezeten. Ik heb er een briefje op gedaan, maar ik heb niks meer gehoord. Dus ik denk, nou, ik zoek even uit van wie het uh, kenteken is. En dan kwam ik bij u terecht. Heeft u, is, is die dag van nu? Ja, ze, ja, die dag is voor mij. Ja, er zit al wel een deuk in. Dus moeten we even oplossen. Dus die, de hele familie naar buiten. Ligt <laughs> dan en, al. En wij en wij boven doen heet het? Ja, kijk eens. Kijk, en dan, dan pissend de gaan, weet je wel. Klerenleiertjes, zulke mannetjes. En dan alleen maar dat soort grappen. En dan ja. deed ik ook, uh, gingen we buren bellen van nou ja, moet het in de voor of achtertuin zitten. Wat moet in de voor of achtertuin? Nee. Ja, die 200 uh, kuub uh, ja, zand. Uh, zand, moet je in de voor- of achtertuin? want dat is Nee, er moet helemaal niks en dan maar doorgaan, weet je wel. Nou, dat komt van mijn, mijn vrouw, die is ook wel lelijk geweest. Die heeft ook wel bij leraar van school gewoon inderdaad 12 uh, zakken cement voor de deur. Dat, nu lukt dat volgens mij nee, bijna niet meer. Twaalf Ik had pizza's het zijn. twee jaar geleden met een uh, uh, zo'n Dixie, ja? die voor mijn deur werd gezet. Die moesten op 131, daar waren ze het uh, pannenkoekenhuis... op de stand van ja? ja? aan het verbouwen. Dus dan hebben, ze dat, hebben ze die boswachterwoning... waar Dini ook al gewoond Ja, had. ja, Die ja, ja. uh, werd uh, ja. afgebroken. Ja, dan dus hadden ze daar zo'n zo zo pissage, zo'n toilet, zo'n Dictie. Maar die zetten ze bij mij voor de deur. Dus ik ging bellen. Ja, die, die vrouw die was sowieso een trut van de Dictie. Maar die zei: van, ja, uh, Heeft u niets moeten tekenen? Nee, dat ding is gewoon neer. Dus het stond gewoon op mijn opera een beetje. Voor de deur. Bizar. Die ze, uh, echt de hele toestand om dat ding weg te hebben. Uh, echt een week bezig met het ding weg te laten halen. Ja, Ja. Yeah. Ja, ze mochten namelijk niet doorgeven. Maar uh, in verband met privacy ja. mochten ze niet doorgeven voor wie die bestemd was. Ja. Maar luister, ik staat bij mij een onwaarschijnlijke pisbak voor de deur. Ja. Iemand heeft hem nodig. Dus ja. zoek even ja. uit waar die naartoe moet. Je kan nu niet naar het toilet. Nee. En wij wonen op nummer 30 en het moest voor 130 zijn. Dat is, ja, ja, ja, ja. Dus dat hadden ja. gewoon een fout gemaakt. Oh, oh, oh. Maar hij was helemaal uh, klaar. Hij was klaar voor het grote werk. <laughs> Ik denk, misschien moet ik er een klein boeboe wakkerje in doen. Want ik wil niet, uh... ja. nee, hem niet ongebruikt. Nee, omgebruik... nee ik niet leeg wegkuren natuurlijk. Goed, hè? Nou, het is bijna uh, elf uur, jongens. We hebben alweer een uur gehad. Godzijn. Vliegt, hè, die tijd. Niet normaal, Niet normaal. En de dat dan gaat het altijd... Ik denk, als luisteraar ben je ook heel erg blij. Die twee mensen die net gebeld ja, ja. hebben? Ja. Ja, prima. Ik denk, u bent een luisteraar? Ja, zeker, ja. <laughs> Hij luistert nu vaak. Nee, dat mijn gewoon een is weg. <laughs> <laughs> maar we kunnen wel weer een keertje... Als we, als we hem zo'n bellen... We kunnen wel gewoon eens vroeger met een steen en beentjes. Er is wat ja. mensen in de maling ja. oh, We zijn zo Goed, weer terug. Toch? Ja. Leuk muziekje. Ja, leuk hè? Zullen we Polonaise lopen? Of, uh... <laughs> nah, doe maar niet. Mag ik niet van Kees Kwaks komt zo. Hè? Ja, dat is <laughs> allemaal fijne dagen. En een voertuig.